Variaria 10 van zondag 9 maart 2008. Welkom, mijn naam is René en ik heet je van harte welkom op mijn audio-weblog. Deze keer gaat het over tekenfilms, ofwel animatie. Het is het eerste deel en ik wil wat algemene dingen bespreken. Deze keer, hoe ben ik met animatie en anime begonnen? Wat is animatie? Hoe maak je animatie? Hoe belangrijk is het uh, dat je kan tekenen, of maakt het uit of je kan tekenen? Wat is de oorsprong van animatie en anime? Hoe kun je meer te weten komen over animatie, anime en manga? Hoe kwam ik in contact met animatie? Nou, laat ik beginnen dat ik uh, toen ik jong was stripbladen uh, las, zoals Donald Duck, Apple, Shimi, en Shimmy, uh, En stripboeken zoals Suske en Wiske, Asterix en Obelix en Luke Luke... Op oude leeftijd ging ik ook tekenfilms op televisie zien. En dat waren voornamelijk klassieke tekenfilms. Toen ik volwassen werd wilde ik graag strip tekenen als hobby. Ik heb er zelfs tekenlessen voorgenomen bij een kunstenaar. En dat was niet erg succesvol. Blijkbaar heb ik niet zo'n goede aanleg voor tekenen. Mijn interesse was voornamelijk Disney animatie op dat moment... Ik wilde ook uh, zelf animatie maken en uh, lang zoeken vond ik een programma dat voor mij wel betaalbaar was. Dat heette Moho en dat heet nu Anime Studio. Uh, op die manier kwam ik in contact met uh, anime. Ik dacht eerst dat het goedkope animatie was, zoals uh, Pokémon en Yu-Gi-Oh! Toen ik Spirit Way uh, gezien had van uh, Miyazaki, daar uh, veranderde alles mee. Ik werd verliefd op uh, anime. Ik vond het ontzettend mooi. Uh, onlangs uh, zeg ik uh, Akira. En uh, dat was op aanraden van uh, de podcast Weekly Animation Review Podcast. En dat is een, een indrukwekkende film, nog steeds. Ondanks dat hij al 30 jaar oud is. En nu wil ik ook de, de manga van uh, Akira lezen. Het is wel liefst uh, zes boeken van ieder uh, 400 pagina's. Dus op dit moment uh, is, kan ik wel zeggen dat ik verslaafd aan het worden bent, uh, ben aan uh, anime en manga. Hoe uh, zou ik animatie uh, willen beschrijven? Nou, ik kan het op drie manieren. Het, uh, ik zou zeggen: het is een uitbeelding van een verhaal via de interpretatie van de werkelijkheid. En daar heb ik op het weblog uh, iets over gedaan. Ik heb een natuurlijke beweging uh, laten zien en een artistieke interpretatie van een kort tekenfilmpje dat ik op YouTube heb gezet. Ik heb ook een specifiekere definitie van animatie. Dat is iets vertellen door het op een bepaalde manier te laten zien. Daar bedoel ik mee, je vertelt een verhaal, laat alleen maar specifieke dingen zien, andere dingen laat je weg. En zo vertel je je verhaal, dat is dus heel anders dan met... Met video, met uh, echte acteurs, waarbij je dus ja, ook dingen laat zien die je misschien liever niet zouden laten zien. En technisch, het is het laten zien van een serie tekeningen die je in een snel tempo uh, voorbij laat gaan. En je maakt gebruik van het zogenaamde Persistence of Vision effect, waarbij het netvlies uh, beeldjes langere tijd vasthoudt, zodat een illusie van beweging ontstaat. Bij tekenfilms uh, kan dat zijn 24 beeldjes per seconde, 12, 8, 6 of zelfs maar 4 beeldjes per seconde. Hoe uh, zou ik animatie maken? Want ik heb natuurlijk maar een beperkt budget. Maar wat zijn zo uh, de manieren waarop je het kunt doen? Je hebt traditionele animatie. Dat is uh, tweedimensionaal op papier met potlood, inkt. En dan fotograferen op film. Dat is dus een vrij duur proces. En dan heb je 3D animatie. Dat is model bouwen, poppen maken en dan beeldje voor beeldje opnemen en ook weer op film zetten. Uh, via de computer. Dat is een stuk goedkoper dat kan via uh, Macromedia Flash, oh dit heet tegenwoordig Adobe Flash, uh, Toon Boom Studio, dat is dus uh, in feite traditionele animatie naar de computer gebracht. Anime Studio, dat is uh, in feite uh, vectortekeningen. Dus uh, Toon Boom Studio is dus ook vectortekeningen, maar dit is vectortekeningen en dan ...echt tot het extreem gebracht dat je dus echt met tekeningen bezig bent. Om je ontwerpen te maken zou ik zelf aanraden om een tekenprogramma als ArtRage te nemen. Je kunt ook Photoshop nemen, maar dat vind ik een beetje aan de dure kant. Um, voor uh, drie-dimensionale computeranimaties heb je Blender... Maya en Cinema 4D maar daar heb ik verder geen ervaring mee dus als je daar iets meer over wil weten daar, ik heb van al deze dingen heb ik links toegevoegd uh, aan mijn weblog dus kijk even voor informatie op mijn weblog variaria.wordpress.com wat je ook nodig hebt als je animatie wil maken dat is uh, documentatie, tutorials en vraag stellen en veel oefenen als boeken zou ik aanraden om te lezen animatietekenen van Preston Blair... als je het tenminste nog uh, kunt vinden. En als je het niet kunt vinden... dan is een goede vervanging cartoonfiguren tekenen van Vincent Woodcock. Het referentieboek voor Disney animatie is The Illusion of Life. geschreven door Ollie Johnston en Frank Thomas. Uh, als je echt het uiterste uit het tekenen van animatie wilt halen, dan zou ik aanraden om uh, die Animators Survival Kit van uh, Richard Williams uh, te kopen. Daar staat echt uh, chockvol met uh, allerlei uh, tips en uh, trucs om uh, tweedimensionale animatie te maken. Als uh, websites voor documentatie, et cetera, uh, zou ik voor uh, Anime Studio zou ik het uh, Anime Studio Forum uh, aanraden. Uh, voor algemene informatie uh, over animatie zou ik het uh, Animation World Network Forum aanraden. Uh, voor tips en trucs over het, in het algemeen over animatie raad ik aan om eens te kijken naar uh, Animation Meet. En als je zelf korte animaties wil maken... Dan zou ik eens kijken naar de Eleven Seconds Club. Dat is een website waar, waar, een, waar je een soundtrack krijgt en, van 11 seconden. En dan mag je zelf wat je maar wilt een animatie bijmaken. Dan is er een, een wedstrijd en wie het beste is, ja, die krijgt dan de, de eer voor de titel dat hij het gewonnen heeft die maand. dat Je vaak ziet als mensen zeggen ja, ik kan niet tekenen, dus zoek ik software die je kunt gebruiken waarmee je animaties kunt maken terwijl je nog niet kunt tekenen. En dat heb ik zelf eerst ook geprobeerd, maar het probleem is dat je jezelf beperkt tot dat programma. Dus je, je kunt je, wat je kan maken, dat is niet alles wat je zou willen, want dat wordt dus door het programma beperkt. En ik vind het ook minder creatief dan zelf tekenen. Dus je kunt het vergelijken met natekenen van iets in plaats van als je zelf iets tekent. Ik wil het ook iets zeggen over het verschil tussen anime en animatie. Anime dat is een, een speciale vorm van animatie. Anime is beïnvloed door Disney animatie. Maar het heeft ook Japanse invloeden. Het verhaal is uh, dat men wel graag Disney animatie wil maken, maar dat uh, men niet het budget had om full motion animatie te maken. Dus daar kwam het voort een, een soort beperkte animatie. De Amerikaanse animatie komt voort, als ik het goed begrepen heb, uit de Amerikaanse stuivelromans van uh, eind uh, 19e eeuw. Daar weer uit voort kwam het beeldverhaal en daar weer uit voort kwamen cartoons en strips. En daar weer uit voort kwam animatie. In Japan had anime het eenzelfde soort oorsprong. Het kwam namelijk voort uit het Japanse stripverhaal dat manga heet. Als je andere podcasts wil horen over anime of animatie, dan kan ik er eigenlijk twee aanraden. Dat zijn de animation Podcast van uh, Clay Catis, Die uh, interviewt uh, animators, voornamelijk uh, Disney-animators. Een andere voor reviews van uh, anime is de weekly anime-review-podcast door uh, Aaron. Uh, hij spreekt daarin uh, anime-films en series. Hij doet verslag van uh, anime fanbijeenkomsten, dus festivals, en hij bespreekt anime nieuws. Hoe kun je meer te weten komen over animatie, anime en manga? Daar heb ik een aantal uh, links uh, voor, voor je verzameld. Dat is, het, uh, dat is de Big Cartoon Database, dat is informatie uh, over uh, tekenfilms, van heel oud uh, tot heel modern. Een andere die ik je zeker aan kan raden is Channel Federator. Dat is wekelijks gratis animaties op het web. Daar kun je je ook via iTunes op abonneren. Een hele goede bron voor, voor moderne anime. En uh, ondertiteling do gemaakt door uh, fans, zogenaamde fans-ups, die nog niet uh, gelicenseerd zijn. Dat is uh, Anisuki. daarop vind je torrentlinks. Dus bittorrent links naar uh, zulke soort films. Een tijdschrift, een Nederlandstalig tijdschrift voor manga, anime en Japanse cultuur. Dat is uh, anime. Het verschijnt vier keer per jaar en het uh, kost, ik dacht iets van in de buurt van 25 euro per jaar. Een goede webwinkel waar je een, een brede selectie aan manga kan vinden... Is volgens mij Senor Hernandez. Daar heb ik, dat is eigenlijk de enige webwinkel die ik tot nu toe gevonden heb. waar je dus een hele brede selectie van manga vindt. Want andere webwinkels en ook mijn plaatselijke stripboekwinkel. die heeft maar een heel beperkte selectie. En het is eigenlijk uitzonderlijk veel wat je daar kan vinden. Iets anders waar ik je aan kan raden. waar ik helaas nog geen ervaring mee heb, maar wel erg in geïnteresseerd ben is AnimeCon, dat is een driedaags festival van en voor uh, AnimeFans. En dat is in Almelo van 2 tot 4 mei dit jaar. En een wat kleiner uh, festival is ChibiCon. En dat is ook voor, uh, voor en door AnimeFans. En dat is in Utrecht in Galgenwaarts op 5 juli dit jaar. Ik wil je heel erg danken voor het luisteren naar mijn audio-weblog. Muziek in deze aflevering komt van het PodChef Music Network op music.podshow.com. Ik heb gespeeld Hanging Ten on the Shinkansen door Vincent van Gogh en Superhero door Monk. Dankjewel voor het luisteren. Als je wilt reageren, dan kun je een reactie achterlaten op het weblog variaria.wordpress.com of je kunt een mailtje sturen naar variaria.gmail.com